Wat hier vandaag gebeurt is een massale uiting van solidariteit. Solidariteit van de Rotterdamse werkende bevolking met de eisen van de FNV. De toen nog jonge Wim Kok als voorzitter van de FNV tijdens de haven- en bouwstakkingen. Rotterdam Malieveld. In 1977 als boegbeeld voor de arbeidersklasse. De oudere Wim Kok die de zijde van het kapitalisme blijkt te hebben gekozen. werd vervolgens ING commissaris en daar ging hij akkoord met enorme uh, uh, loonverhogingen, uh, bonussen. Uh, bijvoorbeeld de topman van de ING, uh, Tielman, die kreeg binnen drie jaar een verhoging van 399.000 euro naar ruim 2 miljoen. Een stijging van meer dan 500 procent becijferd.